Aan het begin van zijn tweede ambtstermijn beloofde president Obama een nieuw vredesinitiatief. Kerry is sindsdien verschillende keren naar het Midden-Oosten gereisd. De Costa Brava in Spanje is getroffen door noodweer. Veertien Nederlanders hebben de hulp ingeroepen van de ANWB-alarmcentrale. Vooral de plaatsen Lester, Tiet en Pals werden getroffen door buien met grote hagelstenen en onweer. Autoruiten en caravans raakten beschadigd. Ook kwamen voertuigen vast te zitten in de modder. Bij het noodweer aan de Costa Brava zijn geen Nederlanders gewond geraakt. De KNSB zegt dat het moeilijk wordt om een zorgvuldige beslissing te nemen over de locatie voor een nieuwe nationale schaatstempel. De rechter bepaalde vanmiddag dat de bond binnen vijf dagen moet kiezen of het Almere, Heerenveen of Zoetermeer wordt. Volgens de KNSB moet er nu een keuze worden gemaakt op basis van ontoereikende informatie. President Obama heeft onverwachts een persconferentie gehouden over racisme. Hij deed dat een week na de vrijspraak van een burgerwacht in Florida... die terecht stond voor het doodschieten van een zwarte tiener. Obama zei dat iedereen het oordeel van de jury moet respecteren... maar hield daarna een emotioneel verhaal over racisme. Hij zei dat hij zelf in een huis is achtervolgd vanwege zijn huidskleur... en dat hij in een lift tegenover een vrouw heeft gestaan... die haar portemonnee nerveus vasthield. Er zijn maar weinig Afro-Amerikanen die nooit hebben meegemaakt... dat automobilisten hun auto snel op slot doen als ze voorbij lopen. Al dus de president. Een autobedrijf uit Zwolle mag zijn werknemers niet vragen... af te zien van extra vrije dagen waarop ze volgens de CAO recht hebben. Dat heeft de rechtbank in Apeldoorn bepaald. Het autobedrijf zou vier ton besparen... als de medewerkers vrijwillig zouden afzien van de drie extra vrije dagen. En het bedrijf werd erin gesteund door de ondernemingsraad. De FNV stapte naar de rechter en kreeg gelijk het bedrijf moet de CAO naleven. In Noorwegen is ophef ontstaan over de veroordeling van een Noorse vrouw in Dubai. Ze had aangifte gedaan van verkrachting door een collega, maar de rechter in Dubai geloofde haar niet. De vrouw kreeg zelf 16 maanden cel voor het hebben van buitenechtelijke seks en het drinken van alcohol. Politici in Noorwegen vinden dat de Noorse regering Dubai onder druk moet zetten om het vonnis terug te draaien. Het weer, vanuit het noorden neemt de bewolking toe, minima vannacht rond 14 graden. Morgen lost de bewolking op en gaat de zon weer schijnen. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Zondag kan het landinwaarts meer dan 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Vanaf nu altijd op de hoogte met Vodafone en NRC Next. Met een gratis iPad Mini, NRC Next Digitaal en een tweejarig Vodafone data abonnement.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Het was de laatste dag van de Vierdaagse. Moet jij als patentwandelaar niet meedoen, vragen ze mij vaak. Nou, ik heb het gedaan. Het was de hel op aarde. Je loopt elkaar voortdurend op de hielen, steeds in een drom. Het is erger dan de Kalverstraat op zaterdagmiddag. Onderweg zei iedereen nog, als je het één keer gedaan hebt, ben je voorgoed verslaafd. Maar ik wist meteen al, dit is eens, maar nooit weer. Dat vierdaagse kruisje moet ik nog wel ergens hebben. Welkom bij Met het Oog op Morgen... waarin goed en slecht nieuws om de voorrang strijden. Het goede nieuws, zeker voor vis, zeker voor bijvangst... komt alweer uit Vollendam en bestaat uit een overlevingsbak. Uitvinding van visser en schipper Patrick Schilder... die er Europees furoren mee maakt. Goed nieuws ook is dat terwijl alles om ons heen in elkaar dondert, de kroes bloeit en groeit. Waarom eens hemelsnaam? Slecht nieuws komt uit Detroit, dat in zijn geheel failliet is. En wij analyseren de oorzaken als mede de toekomst van de stad. En of de stijging van het aantal telefoon- en internettaps nou ook slecht nieuws is, of toch niet zo erg slecht, dat horen we graag van digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Eerst de kranten van morgen vroeg. En nu het nieuws van heden. Vrijdag 19 juli. Israël en de Palestijnen zijn bereid om weer met elkaar over vrede te praten. Dat hebben ze gezegd tegen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry. We have reached an agreement that establishes a basis for resuming direct final status negotiations between the Palestinians and the Israelis. Waarschijnlijk worden komende week al de eerste voorbereidende gesprekken gevoerd. Het moet een bittere pil zijn voor bedrijvendokter Joep van den Nieuwenhuizen... dat hij uiteindelijk is veroordeeld. De rechtbank heeft in niet mis te verstaande bewoordingen deze verdachte... veroordeeld voor omkoping, drie faillissementfraudes, mijnheid... en het gebruik van een vals paspoort. De zakenman kreeg 2,5 jaar cel. Van den Nieuwenhuizen regelde dat de Rotterdamse haven garant stond... voor de schulden van zijn bedrijven. Bewijs dat hij heeft gesjoemeld... Ontbreekt volgens de zakenman. Getuigen zouden onder druk gezet zijn door de Fiat. De Fiat heeft geïntimideerd en gechanteerd, vervalst en gefraudeerd. De problemen voor van de nieuwe huizen begonnen toen tien jaar geleden een aantal van zijn bedrijven failliet ging. En dat heeft de Amerikaanse stad Detroit met hem gemeen. De stad heeft een schuld van 18 miljard dollar en kan dat niet meer opbrengen. Vandaag ben ik de emergency manager voor de city van Detroit om seek federal bankruptie te het ging financieel al jaren slecht met Detroit. Toen de auto-industrie instortte, liepen de inkomsten drastisch terug. "Het is triest dat het zover is gekomen", zegt deze inwoner. "Big old Detroit can't even handle its own business." "That's sad." "Tijd om bij de pakken neer te zitten heeft de stad niet", vindt de burgemeester. "As tough as this is, I really didn't want to go in this direction, but now that we are here, we have to make the best of it." Het begin van het weekend is voor de Belgische koning Albert... tevens het begin van zijn pensioen. Op zijn laatste werkdag ging Albert naar een luik. Als baby is hij hier gepresenteerd door zijn moeder, koningin Astrid, aan het volk. Dus het is voor hem uh, begonnen in luik en het eindigt ook in luik en de cirkel is rond. Ook voor koning Willem-Alexander was het een laatste werkdag... in dit geval voor zijn vakantie. Tijd voor het fotomoment. Dit jaar voor het eerst met de hond Skipper. Die hield zich aan de oranje-traditie dat je mits jong... ondeugend mag zijn bij die fotosessie. Voor sommigen was de laatste etappe van de Nijmeegse Vierdaagse... een hele opgave. Zwaar, pijnlijk, maar hartstikke leuk. Anderen zouden nog wel een dag kunnen wandelen. We hebben zoveel op kracht komen. We kunnen nog een keer de Via Daks gaan lopen. Kijk, we stralen gewoon uit. Veel van de ruim 39.000 wandelaars die de finish haalden, kwamen stralend en strompelend over de Via Gladiola. Compleet genieten. Heerlijk. Ik ga echt op een dak. Ah! Wow. Dat was Nieuws Vandaag op Radio tv. En Freddy van Tijn, hier naast mij, las al reeds de kranten van morgen vroeg... maakte daar een samenvatting van en die begint zij nu voor te lezen. Premier Rutte heeft de Caribische eilanden deze week achter de schermen laten weten... dat ze het Koninkrijk desgewenst elk moment kunnen verlaten. In ieder geval NRC en De Telegraaf schrijven daar morgen over. Rutte zegt, ze keken me verbaasd aan... Ik zei, als u eruit wil, en een meerderheid van uw bevolking steunt dat... dan is dat mogelijk. Dan belt u even en dan regelen we dat. Rutte zegt dat hij daarmee wil voorkomen... dat er nog nieuwe verzoeken voor financiële steun komen. Nederlandse notarissen hebben in de Tweede Wereldoorlog... op grote schaal meegewerkt aan het juridisch onteigenen van Joods vastgoed. NRC schrijft dat bijvoorbeeld in de regio Rotterdam... 50 notarissen werkzaam waren... van wie er maar één daar helemaal niet aan meewerkte. Dat blijkt uit een promotieonderzoek waarvan eerder al resultaten zijn geopenbaard. Na de oorlog is de beroepsgroep van de notarissen wel gezuiverd, maar achter gesloten deuren. De spaartegoeden in Nederland nemen toe en toch schiet bij veel huishoudens de buffer tekort. Een kwart van de huishoudens heeft helemaal geen spaargeld zegt een econoom van de VU in het Nederlands Dagblad. Vorig jaar had iets minder dan 45 van alle huishoudens... een te lage financiële buffer. En dat is dan minder dan 3550 euro... want dat is het minimum dat het Niebuut hanteert. In het geval van een eigen woning, kinderen of een auto... moet die buffer nog hoger zijn. Door de groeiende werkloosheid zal de groei van het aantal gezinnen... met te weinig financiële buffer nog versnellen, zegt de econoom. De Nederlandse huizenmarkt heeft ernstige psychische problemen. Dat schrijft het Centraal Planbureau in een nieuwe analyse. Uit irrationele motieven vertikken verkopers het om verlies te nemen... zelfs als ze geen restschuld overhouden. De Nederlandse makelaars richten zich vooral op potentiële kopers... maar het zijn de verkopers die zand in de machine strooien... Volgens de Volkskrant heeft het CPB een blik psychologische studies opengetrokken die allemaal in dezelfde richting wijzen. In het brein van de gemiddelde Nederlander namelijk is een reële vraagprijs het bedrag dat hij jaren geleden heeft neergeteld. Daaronder wil hij niet verkopen. Daardoor ontstaat het gat tussen de vraagprijs en wat kopers bereid zijn te betalen en daardoor stagneert de markt. Trouw schrijft over een probleem dat opdoemt voor een groep vreemdelingen... die in 2007 onder het generaal pardon viel. De eerste van deze groep, die zich na vijf jaar rechtmatig verblijf... wilde laten naturaliseren, sluitte vorig jaar op nieuwe eisen. En die zijn ingevoerd in 2009. Iedereen die Nederlander wil worden... moet een geldig geboortedocument en een paspoort hebben. Dat hebben veel van die vluchtelingen niet die onder dat pardon in 2007 vielen. Het Nederlands Dagblad beschrijft de problemen van een taalwetenschapper... van de Universiteit van Cambridge die het Aramees wil documenteren. Dat is de taal die Jezus heeft gesproken. Het aantal sprekers van die taal neemt snel af. De hoogleraar verwacht dat het Aramees binnen een generatie uitgestorven zal zijn. En er zijn naar schatting wel 150 verschillende dialecten om op te tekenen. Vanaf zondag kunnen de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. En dat kan de hele week duren. Tijd voor invoering van een siesta, vraagt het Nederlands Dagblad zich af. Een docent humane biologie denkt van wel. Ze doen dat in Zuid-Europa niet voor niets, zegt hij. Doordat het niet afkoelt, slapen mensen s'nachts minder goed. En je doezelt dan makkelijker weg overdag. En je vermijdt met de siesta werken op het warmst van de dag. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En in de studio nu de band Son and Sunrise. Welkom. Hallo. Hallo. Eén nou, jaar oud, pas. Een bijzondere band, want de leden komen uit Brighton. De zangeres Shona is Brits. Maar de drie anderen komen uit Nederland. Klopt allemaal? Ja. Tot op heden? Oké. Okay. Nou, laat eerst maar eens horen. Hoe heet het eerste nummer? Brighton. Brighton, oké. Ja. Okay. <laughs> ja. Sun rises on a silent sea. A breath passes between you and me. Girl's cries, raise me from our bed, will you still lay your peaceful head? Ah, ah, ah, ah. in this city that we call our home, you will never feel alone crowds of people on the streets warm pebbles move beneath your feet Come naar de bakermat van Southern Sunrise. En straks meer. Dank jullie tot zover. Nu over TAPS. Want dergelijke telefoon- en internetverbindingen... aftappen door, door politie en justitie. Dat is vorig jaar flink uh, gestegen. Dat schrijft de minister minister Ivo Opstelten... voor Veiligheid en Justitie. Vandaag aan de Tweede Kamer. Uh, Reo Zengers van Bits of Freedom. Dat is een digitale burgerrechtenbeweging... Goedenavond. Goedenavond. Hoe groot is die stijging? Uh, de stijging hangt een beetje af van welke soort taps, of niet van uh, welke taps we het ja. over hebben. Um, maar die van de internettaps, die is het hartstikke gezegen, dat, die is vervijfvoudigd. Uh, en dat is uh, ja, heel veel. Dat is heel veel. Ja, ja zeker. En um, uh, dat is heel veel als je bedenkt dat de effectiviteit van zo'n tap eigenlijk alleen maar het afnemen is. Uh, en het is ook heel Hoezo? veel. Als je... Hoe komt dat, nou, te afnemen? De dat is. Dat komt omdat de, uh, steeds meer mensen uh, gelukkig gebruik maken van een veilige manier van uh, internet. Dus dat betekent dat zij heel uh, websites bezoeken met encryptie. En die encryptie zorgt ervoor dat als je dat gaat aftappen... de, verbinding, de gegevens die je hebt afgetapt niet meer uh, te begrijpen zijn. Die zijn namelijk helemaal versleuteld. Ja, waarom doen ze het dan toch? Um, ik denk dat het voor een deel gemak is. Uh, de, uit een rapport van vorig jaar van het ministerie uh, blijkt dat um, uh, de politieambtenaren die TAPS inzetten, die dat gewend zijn, die blijven TAPS gewoon gebruiken. En is het is een soort gewoontemiddel. Um, dus ik, ja, ik, uh, het is niet altijd even de goede nee, reden, niet denk ik. Niet even rationeel. Nee. Nee. Wie worden er allemaal afgeluisterd in Nederland en wie, wie bepaalt dat eigenlijk? Uh, nou, wie er wordt afgeluisterd, dat weten we natuurlijk niet. Want uh, ook al zouden die mensen uh, genotificeerd moeten worden, wat niet altijd gebeurt. Um, maar ja, het is natuurlijk niet bekend wie er precies wordt afgeluisterd. En dat is misschien wel goed ook. Um, maar het is wel zo dat er heel veel onduidelijkheid over is. Um, we weten niet um, uh, hoe zorgvuldig de politie ermee omgaat. Um, nou, en dat is natuurlijk wel een probleem. Ja, en wie geeft dan toestemming? Uh, nou, in feite is het zo dat een, uh, als een politieambtenaar uh, zo'n uh, tap wil inzetten... dan moet hij eerst dat via de officier van justitie aanvragen. En die ja. moet goedkeuring geven. En ook een rechtercommissaris moet goedkeuring geven. Uh, maar er zijn eigenlijk heel weinig gevallen bekend... waarbij een rechtercommissaris dat weigert. Uh, dat kan ook niet anders met heel veel taps. Uh, ja. Dan zal zo'n rechtercommissaris maar is gewoon even beetje, snel doorheen stappen. Een beetje stamping, Precies. Uh, goed, goed. Waar, waarom, waarom wordt er in Nederland eigenlijk zoveel afgeluisterd? Um, nou, ook dat is niet helemaal bekend, maar de suggestie die vaak wordt gedaan is dat in andere landen uh, andere opsporingsmiddelen uh, makkelijker toegankelijk zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, infiltratie. Hè, dat hebben we in Nederland, is daar in het verleden nog eens een keer wat mis mee gegaan. En dat betekent dat uh, dat middel heel ja, erg ja. ingeperkt is. Uh, maar ja, uh, we weten het niet precies en uh, dat is wel een probleem. Ja. ja, aan de andere kant zei je dus net het wordt steeds minder uh, effectief. De tap, uh, of zijn er alweer volgende soorten taps in, in aantocht die effectiever zullen zijn? Nou, één uh, ding wat in ieder geval aangekondigd is... en wat wij hiervan een heel groot probleem vinden... is dat uh, de politie de bevoegdheid wellicht gaat krijgen... om in te breken op computers. Oh. Dus dat betekent dat uh, nou ja, iedere computer... en dat kan een, echt een laptop zijn... maar dat kan ook misschien een gehoorapparaatje zijn... of hè, overal waar tegenwoordig uh, uh, iets van een computer in zit... daarop zou dan de politie mogen inbreken. En dat, is, dat, ja, dat gaat ook heel ver. En um, uh, de vraag is of... Een rechtercommissaris die nu al moeite heeft met het beoordelen van een, uh, een internettap, ja, die kan zo'n ja. technisch moeilijk een opsporingsmiddel ja. als uh, inbreken nog moeilijker beoordelen. Nou heeft het College van de Rechten van de Mens ook uh, vraagtekens geplaatst gepla uh, bij al dat aftappen in Nederland? Vanwege de privacy natuurlijk. Maar die wil ook dat er onderzoek wordt gedaan naar andere opsporingsmiddelen, zoals het werken met toch undercover of microfoontjes. Vindt u dat een goed idee? Voor, al, voor, alle, voor alle opsporingsmiddelen moet gewoon gelden... dat er um, uh, duidelijke voorwaarden worden gesteld voor de inzet ervan. Zo'n zo middel mag niet zomaar kunnen worden ingezet. Um, wat ook belangrijk is, is dat, er, uh, dat het achteraf verantwoord kan worden. En dat is een probleem. Uh, dat zie je ook al bij deze taps. Deze cijfers zeggen namelijk niet zo heel veel. De cijfers die nu zijn openbaar zijn gemaakt... die geven misschien aan hoe vaak zo'n middel wordt ingezet... maar geven niet aan hoe zorgvuldig dat gebeurt. We weten niet... Um, hoe vaak bijvoorbeeld een rechtercommissaris zo'n verzoek weigert, we weten niet hoe vaak als zo'n verzoek bij een aanbieder wordt neergelegd, hoe vaak die aanbieder zegt van. Um, hey, dit verzoek dit klopt niet, want het zijn handtekening ontbreekt, of dit verzoek is veel ja. te breed. Al dat soort dingen, dat weten we niet. En uh, ja, transparantie is wel heel belangrijk. Ja. Per Saldo, moeten we ons nou zorgen maken over de stijging van het aantal tabs? Ja, Ze zijn ik... niet zo effectief, dus we hoeven ons ons misschien ook niet zo'n zorgen te maken. Nou ja, um, uh, ook al is misschien niet alles uh, uh, te, uh, te lezen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat over zo'n tap niet heel veel informatie uh, meekomt... die heel veel zegt over jou als persoon. Ja. Dus ik denk dat we daar wel degelijk heel voorzichtig van gaan. We hebben het inderdaad gaan. liever niet. Plus, een ander ding is, die, die taps die gaan... het uh, gaat over het tappen van de verbinding... maar het gaat ook over het gegevens opvragen bij providers zoals Facebook. Nou ja, en je kunt je ook wel voorstellen dat als je als de politie een uh, Facebook-profiel op kan vragen... en Facebook moet het leveren... dan zit daar natuurlijk ontzettend veel persoonlijke informatie ja. in. Ja, dus daar, uh, daar... toch zorgen. Ja, zeker, ja. Ja, absoluut. Reo Zengers van Bits of Freedom, uh, dank. En dan nu weer Southern Sunrise. Jullie hebben een EP'tje gemaakt. Heet ook Brighton, net als het eerste nummer. Ja, en, en ik hoor net dat dat een afstudeerproject va was... van een van jullie, Arjan Pieters. Ja, Vertel eens, hoe zit dat? Ja, ik, ik studeerde aan het Brighton Institute of Modern Music, ik ben net klaar, en um, we mochten zelf een afstudeerproject kiezen, dus ik dacht ik doe iets waar ik iets aan heb na school, ja. de eerste, eerste EP van mijn band. Maar voor dat afstudeerproject heb je dit ensemble ook eigenlijk gevormd of bestond het al? Het bestond al, vandaar dat ik het idee kreeg. Ah. En, um, ja, het leek me gewoon heel leuk. Omdat ik, dat was altijd, van, het begin, van het begin af aan was dat een beetje de droom, de eerste droom zeg maar. Er waren veel dromen. Ja. Maar de eerste droom was een, een cd uitbrengen. Ja, en, en dat is gelukt. Toen, ja, toen dacht ik ja. Okay. Wij vragen deze zomer aan allen die hier live, live komen muziceren een cover van hun favoriete zomerhit. Uh, te brengen. Mm -hmm. Wat is jullie keus? Uh, blurred Lines van um, Robin Thicke en Pharrell Williams. Graag, laat maar horen. Okay. naar de uh, oude trouwe ukulele. Ja. En de teken is Bas? Ja. <laughs> yeah. Oké. Okay. Uh, dit was um, Bloodlines. Door, uh, uitgevoerd door Southern Sunrise. En ik dank jullie zeer voor je komst naar hier. En nu Detroit. Ach. Detroit. Het was de autohoofdstad hoofdstad van de wereld, maar nu is het failliet. Hoe kan dat nou? En hoe nu verder? Daarover allereerst nu Ron Hesse, want die werkt en woont er al jaren. Goedenavond, meneer Hesse. Uh, goedenavond. Wat betekent zo'n faillissement in de praktijk? Ik bedoel, hoe merkt u het? Uh, wel, het eerste wat je merkt is dat alle nieuws uh, gaat natuurlijk over de bankruptcy. Ja. En, uh, maar uh, de gevolgen ervan, ja, die, die zijn nu bezig. Maar dat was uh, geen verrassing dus hier uh, in, in uh, dit gebied. Maar die, die gevolgen, hoe zie je dat voor je in de stad? Wat, wat, wat zie je? Wat gebeurt er? Of wat gebeurt er juist niet? Uh, fysiek zie je die. Ik bedoel, uh, ja, Detroit is natuurlijk heeft al problemen voor 40 of 50 jaar. En die zijn gewoon uh, uh, groter en groter geworden. Dus ik denk dat het uh, is op, uh, op het puntje gekomen dat er kan niks anders uh, gedaan worden dan uh, deze route te nemen. Maar het vuil wordt niet meer opgehaald, ofwel bussen rijden niet, of wel? Ja, dat is altijd al een probleem geweest, uh, maar uh, in de laatste paar dagen uh, zet, zijn ze aan het zeggen dat uh, dat, dat allemaal doorgaat. Uh, wat, het, wat natuurlijk wel stopt is uh, al die uh, de debt, die, uh, de, de leningen die ze hebben, die ja. worden natuurlijk op dit moment niet afbevaald. Nee. Ach, wie, is, wie is nou de baas in de stad op dit moment? Wel, dat um, is nu aan het veranderen, want natuurlijk is dat die emergency manager, noemen ze dat, dat is iemand uh, die uh, uh, in die plaats werd gezet door de gouverneur van Michigan. En juist in het laatste half uur of zo is er een judge, een rechter gekozen, die dit allemaal voor zich in de rechtszaak neemt. Zoet curator. Over naar Wouter van Stiphout nu, hoogleraar architectuurgeschiedenis de Delft. Goedenavond. Goedenavond. Waar ligt volgens u de kiem van de problemen van de Detroit? Nou, ik denk dat uh, de, de kiem, je zou kunnen zeggen, die ligt ongeveer 60 jaar geleden. Daar begon, daar begon eigenlijk, uh, dat was op het hoogtepunt van de stad, 2 miljoen inwoners. Maar een van de, de kiem... Een belangrijke kiem is toch wel dat men vanaf dat moment heeft besloten. om op een geweldig voor Amerika, voor Amerika uitzonderlijk planmatige manier. die stad helemaal om te bouwen tot een autostad. Ja. Uh, men, men heeft uh, gigantische snelwegen aangelegd, dwars door de stad. Daarbij hele grote wijken afgebroken of uh, van elkaar losgesneden. Daarmee de buitenwijken heel makkelijk bereikbaar gemaakt uh, voor het centrum, tot, ten opzichte van het centrum van de stad. En dat gecombineerd met de opkomende uh, spanningen eigenlijk tussen uh, uh, Zwart-Amerika en Blank-Amerika, heeft ervoor gezorgd dat heel veel van de Blanke Detroiters. Uh, zo, uh, uh, in een soort gigantische exodus naar de suburbs ja, ja. Uh, zijn verhuisd. Met als gevolg dat er een, uh, van een stad die eerst 80% blank was in 1950, hebben we nu een stad die 80% zwart is. Met een enorme ongelijkheid tussen de mensen die binnen de stadsgrenzen woonde, wonen en de mensen die daar buiten wonen. En er is dus eigenlijk door, door deze, dat heeft enorm bijgedragen aan de ongelijkheid en daarmee ook aan het, aan het feit dat mensen die het zich kunnen veroorloven en de mogelijkheden hebben de stad zo snel mogelijk verlaten. Dat gecombineerd natuurlijk met de stad die zich bijna volledig afhankelijk heeft ja. gemaakt van de auto-industrie. Maar nou hebben veel Amerikaanse steden een ernstige crisis doorgemaakt sinds de jaren zeventig... maar er zijn er ook veel weer bovenop gekomen. Wat hebben die dan anders en beter gedaan dan Detroit? Nou, ik, de, ik denk dat de, uh, als je kijkt naar, naar de groei en ook weer de krimpcurve van, van Detroit... er is geen stad die zo snel is gegroeid... Er is ook geen stad waar zoveel ambitie is is, uh, erop is losgelaten als in Detroit. En, ik de, en, en er is ook geen stad waar, waar uh, één industrie zo sterk uh, het monopolie had. Dus ik denk dat Detroit is een beetje een uitvergroting is... zowel ten goede als ten slechte van uh, fenomenen... Hey. die inderdaad in de naoorlogse periode heel algemeen zijn voor de Amerikaanse stad. Ja. Ron Hesse, hoe ziet het centrum van de stad er tegenwoordig uit? Uh, wel, het centrum uh, ziet er niet slecht uit natuurlijk, omdat daar uh, veel geld uh, is ingestopt met de hoge gebouwen, de, de sportstadions uh, en zo. Uh, de clubs die daar spelen doen het natuurlijk ook goed, dus dat uh, brengt natuurlijk succes, brengt succes. Maar als je kijkt naar het, uh, de rest van de stad, ja, dan, uh, dan heb je daar echt problemen. Ja, is er is veel criminaliteit. Durft u s'avonds de stad wel in? Uh, een stukje van de stad wel, maar verder niet. Aha. Er schijnt zelfs een term te bestaan voor de leegstand in Detroit. Ruïneporno. Heeft u daar wel eens van gehoord, meneer van Steephout? Ja, zeker. Het, uh, er zijn de, de meest fantastische ontzettend mooie fotoboeken verschenen van, van uh, Italiaanse, Franse uh, fotografen... over leegstaande gebouwen. Het prachtige, prachtige leegstaande station van, uh, van Detroit. En dat is een hele industrie geworden, inderdaad. En dat is natuurlijk bijzonder pijnlijk, ook voor deze stad... dat die nu uh, bijna een soort toeristenattractie is geworden... Uh, zo, ja. zoals een, zoals een, een, een oude... van uh, de resten van een verloren... Ja, ja precies, ja. ook de resten van een verloren beschaving. Ja, ja. Maar er wonen ja. nog steeds 700.000 mensen. Dus ja. het is bijzonder, bijzonder pijnlijk. Is dat van Jizemann nou een financieel probleem... of ook een politiek probleem? Uh, nou, ik vermoed... Als ik... Uh, uh, als ik mag, de, um, ja. uh, beide dingen spelen mee, volgens mij. Want, want uh, ook vanuit uh, Detroit... Is, het is ook toevallig dat dit in dezelfde week gebeurt... als de Trayvon Martin-zaak. Dit is ook een probleem wat ook door... Door een, door een bril van ras uh, zal worden gezien. Want uh, heel, in heel veel zwarte Amerikanen zullen, zullen dit zien als de staat, die als de staat Michigan, die hiermee uh, de controle uh, wil uitoefenen over uh, de stad Detroit. Ja, ja. En de, sta de staat Michigan is rijk en blank. Mm -hmm. uh, Zwart-wit ja. gezegd. Maar ja. tegelijkertijd is er ook een gigantisch probleem. Want een, een faillissement, als je. Een stad is iets anders dan een, dan een, uh, dan een onderneming. Als de stad... Als de, de stad gaat failliet, maar dat wil zeggen... dat ze haar verplichtingen veel minder zal moeten nakomen. Ja. Een van haar verplichtingen zijn de pensioenen en de health benefits... voor 30.000 mensen. Beetje, dus ja. als, als dit doorgaat... Als, want ik heb begrepen dat er nu ook al een rechter heeft gezegd... van het mag helemaal niet, dit faillissement. Als dit doorgaat, heb je een heel gevaarlijk precedent... voor andere armsteden met een grote zwarte uh, van publieke uh, steun... Ja. Uh, afhankelijke bevolking, die hiermee denken, in één oh. keer... van hun verplichtingen willen ja. afkomen aan hun eigen bevolking. Ron Hesse, uh, ja. uw werk is gelieerd aan de auto-industrie. Hoe, hoe staat u er zelf voor? Ja, wel, de auto-industrie doet uh, enorm goed. Ik bedoel, vier jaar geleden was het hier uh, net zo slecht... laten we zeggen, als de auto-industrie op dit moment in Europa doorgaat. Uh, en nu is het andersom. De, uh, de auto-industrie doet natuurlijk heel goed. Dus dat, dat heeft natuurlijk een positieve zin laten we zeggen, aan, aan dit gebied... Uh, maar ik wil iets erbij gooien. En dat is: uh, uh, waar, waar liggen de problemen? En uh, als je kijkt naar het feit wat uh, uw collega net zei. dat uh, een stad van 2 miljoen is teruggedwongen uh, naar 700.000 inwoners. In diezelfde periode uh, zijn het aantal werknemers uh, van de stad uh, niet teruggedwongen. Nee, nee. Ja. En Dus uh, als je, ja, dan zie je daar geldproblemen mee. Plus het feit dat uh, politiek gezien, is, uh, kun je zeggen dat er uh, criminelen aan, aan de top hebben gezeten. Juist. Die het gewoon niet, uh, laten we zeggen, uh, goed gedaan hebben. Nee. Tot zover het lot van Detroit. Wouter van Stiphout en Ron Hesse, dank jullie allebei zeer. Goeie Motown, heel erg Detroit. Martha Reeves en de Vandellas dancing in the streets. Maar ik denk niet dat ze nu in Detroit in de straten dansen. Nu, dit, een overlevingsbak. Wat is dat nou weer? Dus niet voor mensen, maar voor vissen. De Vollendamse visser Patrick Schilder, goedenavond. Goedenavond. Is er al jaren mee bezig, maar krijgt er nu Europese subsidie voor. Gefeliciteerd. Want volgens nieuwe Europese regelgeving... mag bijvangst uh, niet meer worden teruggegooid in zee... tenzij de vis nog leeft. En daarvoor uh, dient jouw overlevingsbak. Toch? Dat, dat klopt. Ja. Maar hoe zit dat dan? Hoe gaat dat? Nou, uh, veel, de vis die nu, zeg maar, wordt gevangen op visserschepen... die wordt uh, gewoon op dek gestort, zeg maar. Ja. En uh, het uitgangspunt van ons was eigenlijk gewoon van... Uh, ja. Gooi dat nou gewoon zeg maar in een aquarium. Ja, maar ik begrijp niet op wat voor vis vis jij, vis jij zelf? Uh, wij vissen zelf op het IJsselmeer. Ja. En daar kregen we een paar jaar terug al met dit probleem te maken. Toen zei de regering in Nederland van... Uh, luister even, als dat niet opgelost wordt, dan gaan wij dit verbieden. Ja. En toen hebben wij dus op het IJsselmeer... ging iedereen iets in zijn visnet zoeken. En wij hadden zoiets van als je geen vis wilt vangen... dan moet je je net openzetten. zitten. ja. Dus we zijn honderd jaar bezig om veel vis te vangen met het net. Zo te ja. maken dat je veel vis vangt. En dan op een gegeven moment zeggen ze... ja, je mag geen vis vangen. Nee. Ja, moet je ook bezitten. Nee, maar hoe zit dat? U, u vist een bepaald soort vis... en wat de, de andere vissen die u vangt, die moeten... Die moeten levendig terug. Ja, dat is een nieuwe regel. Dat is... Uh, dat dat tot is nu toe werden ze al gezet, gewoon? Uh, tot nu toe wordt gewoon al die bijvangst... Die wordt nu gewoon uh, teruggezet en ja. die, uh, veel van die vangst overleeft dat niet. En, nee, die staan dood. Ja. Ja. Hoeveel? 90%? Nou, dat is uh, op, in veel soorten van visserij uh, verschillend. Op het IJsselmeer was dat 87%. Zo. En dat hebben wij uh, gewoon teruggebracht naar uh, meer dan uh, bijna 99% levendig terug. Ja, met die overlevingsbak. Ja. Oké, okay. ik ga even naar Lambert van Nistelrooy, Europarlementariër voor het CDA. Goedenavond. Oh, uh, goedenavond. Dat, van Brussel mag dat niet meer, hè? De, de bijvangst uh, uh, dood overboord zetten. Dat, dat klopt. Uh, we hebben er jaren over gediscussieerd. En dat was altijd een moeilijk punt met de, met de visserijsector. Maar uiteindelijk hebben we nu gezegd, uh, nou 5% mag je dan meebrengen in de havens en de rest. Dat moet gewoon doorleven. En dat is eigenlijk wel een kleine revolutie voor de meeste mensen op zee. Ja, en, en wanneer gaat dat dan in? Dat gaat in 2015 uh, lopen. Dus uh, het wordt tijd dat uh, men eens nadenkt over alternatieven. Ja, maar Patrick Schilder, je zei al, de vissers zijn hier niet blij mee. Waarom niet? Nou, die zijn in eerste instantie... Uh, valt dit natuurlijk koud op hun dak. Ja. En nu uh, gaan we... Uh, eigenlijk de sector moet nu af de wie de weerga in de weer... om te zorgen dat daar uh, oplossingen voor komen. Ja, en een van die oplossingen, of misschien wel de belangrijkste... is jouw overlevingsbak... Ja, wij denken van wel. Ja. Maar kun je kort aangeven hoe die overlevingsbak nou, het gewoon, hoe die werkt? Het is gewoon zo dat wij gaan, uh, die vis, die gaan, uh, op het moment dat ze uit het net komen, daar is het mee begonnen. Toen zijn wij gaan kijken, wat leeft daar nou eigenlijk nog van? Ja. Samen met onderzoekers. En dat bleek dus dat daar een heel groot gedeelte van, op het moment dat je ze vangt, leeft. Ja. Dus ga ze dan goed behandelen. Ja, dus wat doen we? We gooien dat gewoon in een soort aquarium. Alles in het aquarium, ja. ja en, we gaan tot momen, en dan gaan we dat sorteren. Dus we houden gewoon dus... alles in leven tot het moment van sorteren. Dan, sorteer je, dan haal je de vis uit waar, waarop je vangt. En de andere is dus... dan nog steeds levendig in het aquarium van je. En dan hebben we gewoon, uh, gaan we dat sorteren. En ja. dan gaan we die, uh, die vis die niet marktwaardig is, die moet gewoon levendig terug. En ja. dat lukt, dat kan. Maar waarom heb je dat in de tijd bedacht? Want toen was het nog niet uh, verboden om bijvangst overboord te zetten. Nou, wij kregen uh, gewoon... Uh, op het Ze begonnen met van, ja, dit moet gewoon afgelopen zijn. En toen uh, toe hebben wij gewoon uh, gezegd van... Uh, ja, eigenlijk, <laughs> om het te zeggen, ik lag s'nachts op bed... en ik dacht, dit moet anders. Ja, en dat is gelukt. Ja. Lambert van Nistelrooy, ja. toen u van die overlevingsbak hoorde... dacht u toen meteen, goed idee? Ja, in principe wel, omdat uh, de dreiging van de... de... De ban, de band, het niet meer mogen terugbrengen van bijvangst van al die kleine visjes. die nog goed kunnen doorgroeien. om straks als ze de maat hebben gevangen te worden. Nou, dat, dat is een veel beter verhaal. Dus in wezen kwam er dat aan. en Het is nu voor de komende zeven jaar inderdaad vastgelegd. Ja. En ja, nou komt het op de innovatie aan. Kijk, men is al lang bezig, tientallen jaren, met dezelfde boten te vissen. Maar nou, nu gaat het ook creatieve, ja, de creatieve insteek van de sector zelf. En gelukkig uh, is, is Patrick Schilder daar vroegtijdig mee begonnen. Ja. ja, u zegt creatief. Je kunt ook zeggen: is het eigenlijk niet de manier om, om stiekem uw eigen regelgeving te ontgaan? Van niet meer overboord zetten van bijvangst. Nee, want ik heb een uh, voorstel ingediend in het Europese parlement. Er is net heel de geweest. Daar zijn we uiteindelijk dus over gestemd en die werkelijkheid er lichter. Daar is in bepaald dat eh, vis die levend teruggaat, die tellen we niet als bijvangst. En wat moeten de vissers nu doen? Ja, ja. Dat ze niet met een heleboel, zeg maar, niet mark marktwaardige vis die straks tot vismeel wordt vermalen of wat dan ook, naar de havens moet worden teruggesleept, maar dat ze hun, ja, hun vangsten die geld opbrengt echt mee terugbrengen. Ja. Patrick Schilder, uh, de, de, je, opeens is je overlevingsbak... dus de oplossing van dit politiek probleem, hè, van die aanlandingsplicht. Uh, en dan uh, krijg je subsidie. Moet, moet er nog veel ontwikkeld worden aan die bak, of is hij al nou, klaar? Wat we eigenlijk gezegd hebben... we hebben met uh, meneer Van Nistelrooy dan uh, ook uh, die contacten gelegd... van laten we nu gewoon eens uh, met, uh, in eerste instantie... met de Nederlandse regering gaan praten. Dus met Sharon Dijksma van, uh, nou moet je luisteren, dit kan... En laten we dat nou eens gewoon op vijf schepen gaan zetten. Ja. En dan gaan we eens kijken wat er dan gebeurt. Want je moet niet vergeten, als je, als je al je bijvangst mee moet nemen... dus dan wat, wat, wat die impact daarvan is. Dat je een gewicht aan boord hebt. Wat, dan ja, dan al. Nee, ja. Maar ook, wat, wat want een, uh, een klein visje, dat, daar heb je er tien voor nodig voor één grote. Ja, ja, dus ja. Als je, je zal een boost in de visvangst gaan krijgen, of in de visstand... Als je het in Een leven centraal. kan houden. Ja, ja, ja. Dus je, heb je minder, dan heb je minder diesel nodig. Je kan, je, je, ja, er zit al eigenlijk alleen ja, maar met... voordelen. Lambert van Ristel, Nisselrooy, kan het zover komen dat die overlevingsbak in de toekomst door de EU verplicht wordt gesteld voor alle visserschepen? Nou, de, dat moeten we nog verder uitontwikkelen. Kijk, ik zie dat in Zuid-Europa, in uh, Spanje, in Frankrijk, men nog helemaal niet zo ver is dan uh, onze mensen hier. Wij zijn met onze schepen vooruit. Uh, dat geldt gewoon voor Noord-Europa sowieso. He, in het zuiden zitten ze aan echt andere dingen nog te, te denken. Oude schepen uit de vaart nemen en dat soort grappen. Wij ja. zijn veel meer bezig met innovatie. Ja. En ik denk dat hier de komende jaren met investeringen van de Unie... ja, muziek in zit. Ze ja. hebben goud in handen. Want het kan niet meer anders. Oké, okay, nou, innovatie, dat is jouw werk, Patrick Schilder. Nogmaals gefeliciteerd. Tot zover de overlevingsbak. Ja, Dank je wel. Het is geen accident. Het is een crisis van een systeem. Dan toen kwamen ze tot de schuldencrisis van de staten. Die stieven ze elkaar in procentsovers. Het is de crisis. Eh, we zullen moeten knokken om samen sterker uit de crisis te komen. Maar de oude manieren die tot deze crisis kunnen niet blijven. Die eurozone-crisis, het oplossen daarvan, dat wisten we, dat vraagt tijd. Ja, crisis galore, een en al onheilspellende berichten, maar in sommige sectoren gaat het goed. Onze correspondenten zoeken deze zomer naar de positieve uitzonderingen. Vanavond Australië. Robert Portier, goedenavond. Goedenavond. Welke sector doet het bij jou goed dan? Nou, er zijn een paar sectoren die het goed doen, want Australië heeft het toch een, stik, een stuk minder moeilijk gehad met de crisis dan de rest van de wereld. Maar als er één sector is die daar uh, toch uh, met kop en schouders bovenuit steekt, dan is het de cruisevakantie. Oh. Uh, de afgelopen tien jaar, ja, zijn uh, Australië is eigenlijk cruisegek geworden. Die uh, sector is extreem hard gegroeid. Hoe hard? Uh, In 2008. Nou, als je kijkt naar 2008, het jaar van de crisis, uh, groeide die sector nog steeds met 25 procent. En uh, afgelopen jaar maakten 700.000 mensen een reisje met een schip. Uh, als je kijkt naar de grootte van de bevolking in Australië, zo'n 23 miljoen mensen, dan zijn uh, eigenlijk alleen Amerikanen nog verzotter op een cruisevakantie. Oké. Okay. Ja, je hebt er een kleine reportage over gemaakt, die gaan we nu eerst laten horen. Goedemiddag, mevrouw, Welkom aan boord. Welkom aan boord van de Pacific Jewel, man. een cruiseschip van 250 meter lengte, waar 2000 passagiers op kunnen meevaren. Vandaag vertrekt het schip uit de haven van Sydney en de gasten druppelen één voor één aan boord. En onder de eerste gasten van vandaag een stel dat op zee gaat trouwen. De bruidsmeisjes, die pik je er zo uit. Ze hebben een uh, paarse jurken over hun arm gedrapeerd, zodat ze er straks tiptop uitzien. Uh, het bruidspaar, dat heeft de kleding vast voor elkaar verborgen gehouden. Want uh, die lopen nog in hun gewone kloffie. Een cruisevakantie is razend populair in Australië. En niet alleen bij bruidsparen, maar eigenlijk bij iedereen. Nergens ter wereld groeit de markt zo snel als Down Under. De afgelopen jaren verdubbelde het aantal passagiers. Crisis of niet, de vakantie is heilig voor Australiërs. En dat zegt David Jones van cruisebedrijf Carnival Australia. Het is almost as if cruising in this part of the world has been defying gravity, economic gravity. Um, We continued to have double digit annual growth all the way through the global financial crisis. The only explanation, I guess, is that um, Australians have been saving like never before, but the one thing they wouldn't give up is their holidays. Dit schip is eigenlijk één groot vermaakcentrum. Neem dit theater, vlakbij de Boeg, waar elke avond een paar honderd mensen naar een voorstelling komen kijken. En wie daar geen zin in heeft, die loopt langs een paar winkels door een gang naar deze enorme cocktailbar om een drankje te drinken aan een van de tientallen stemmige zitjes. So we're on here because... Half an hour from home. Yeah, as soon as you step onto that boat, it's like you're on holidays already. So everything's there, you're in party mode already, and you're relaxed, and off you go. En dat is natuurlijk het grote geheim van het cruisen. Je hoeft zelf niet al te ingewikkeld te reizen. En aan boord word je verwend. De Pacific Jewel die heeft verschillende restaurants. Eetje van een Australische sterrenkok zelfs, een openluchtbioscoop, een casino of een schoonheidscentrum. En wie zijn conditie bij wil houden, die gaat maar naar de gym met uitzicht over de oceaan. Het is anders, het is weg van alles. Ik weet het niet. Je komt terug. Ik denk dat hij zeggen dat hij in het midden van erin drinken. Hij moet niet denken over hoe like that. komen. Het is gewoon goed. Deze jongeren, twintigen zijn het nog, die gaan op hun eerste cruise om een paar dagen te kunnen feesten. Ze willen flink kunnen doorzakken zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over een autorit terug naar huis. En dat is eigenlijk helemaal niet zo gek, want in Australië moet je soms enorme afstanden afleggen om uit te kunnen gaan. Je ziet veel jongeren aan boord van de cruiseschepen, een kwart van de passagiers is jonger dan 40 jaar. En het idee dat een cruisevakantie alleen voor bejaarden is, nou, dat vinden ze in Australië in ieder geval niet. Ik denk dat het a time it was, maar het is veranderd, society's is it's het is nieuw, het is een... Deze jongeren maken zich trouwens geen zorgen over een bestemming of over de thema's van een schip. Wel over zeeziekten en natuurlijk over hun kater. Maar goed, er wordt prima weer voorspeld de komende dagen. De gastenstroom die komt inmiddels flink op gang. De Pacific Jewel die moet vertrekken. Tijd voor mij om van boord te gaan. Ja, dank Robert Portier. Wordt er nou eh, ook aan de wal geld verdiend met die reizen? Ja, heel erg veel zelfs, uh, want uh, aan de wal worden voortdurend uh, natuurlijk terminals gebouwd... om die grote schepen binnen te halen. Dat wordt betaald door de belastingbetaler of door het havenbedrijf hier in Sydney. En uh, vandaar dat de vraag ook regelmatig uh, boven komt drijven wat zo'n schip oplevert... Nou, ik heb het uh, zelf kunnen bekijken. Uh, er komen 2000 mensen aan boord. Die moeten parkeren, die moeten eten, die moeten drinken. Die moeten natuurlijk begeleid worden. Het schip zelf moet worden onderhouden. En als ze één keer aan wal gaan, ergens op een bestemming... dan zijn er veel mensen die uh, excursies maken, souvenirs ja. kopen. En het is allemaal becijferd. Dat levert 1 miljard dollar per jaar op 800 miljoen euro. Alsjeblieft. Dus ja, dat is de moeite waard. Ja. En als je dan kijkt bij mij in Sydney... dat elke dag bijna een schip aan wal ligt... Ja, dan kun je je iets ja. voorstellen bij de industrie die daaraan is ontstaan. Ja, bij mij in Amsterdam ook. Goedenavond, Mirjam Weda. U, u blogt voor cruisreiziger.nl. Goedenavond. Bent u ja. zelf een cruisliefhebber. Ja, zeker weten. Al vaak geweest? Uh, zeker de afgelopen acht jaar, ieder jaar wel minimaal één keer. Ja, wat veel mensen zal verbazen aan deze reportage: dan horen we feestende jongeren aan boord. Is, is de cruise hip geworden? Ja, zeker. Het is de afgelopen jaren ook bij Nederlanders heel erg populair geworden. En steeds meer Nederlanders inderdaad gaan op cruisevakantie. Wat is eigenlijk het leuke van zo'n cruise? Ik kan me niet zo goed voorstellen. Ik mag graag varen, maar je hebt nauwelijks het idee dat je vaart. Ja, nou wat ik vooral erg leuk vind is dat je in een, uh, in een korte week bijvoorbeeld zoveel verschillende bestemmingen aandoet... terwijl je je koffer echt maar één keer hoeft uit te pakken. Oh, het gaat om meer de bestemmingen dan om het varen? Ja, voor mij is het voor mij persoonlijk wel. Je komt, uh, ja, als je naar het strand wil gaan, dan kies je een cruise uit met strandbestemming. Wil je naar steden toe gaan, dan kies je een cruise uit met, uh, met veel steden daarin. Dus maar dan meer je in... ergens af in een desolate haven in the middle of nowhere? Het valt wel mee, want heel veel cruiseschepen meren tegenwoordig ook aan bijna midden in de stad. Zoals in Amsterdam? Zoals in Amsterdam ja. en ook in Rotterdam. Ja. Ja. Maar het is zelfs, zeg ik erbij zelfs, in het van oudsher sobere Nederland... nu een groeimarkt, die cruise. Ja. Heb je enig idee hoe het komt? Ja, ik denk zeker omdat uh, het komt doordat de cruises betaalbaarder zijn geworden. En omdat er heel veel vertrekken ook uit Nederland zijn. Uh, een gemiddelde week cruisen kost, zeg ik wel eens. Uh, hetzelfde als een hotel aan de Turkse Riviera. Ja. Wat, wat doe je eigenlijk zo de hele tijd aan boord? Uh, nou kijk, overdag ben je... Uh, aan en ben aan je, land uh, uh, ben je slapen, weinig en aan boord <laughs> en als je eenmaal aan boord bent dan uh, begint uh, de avond, uh, je gaat uh, uitgebreid dineren. Je gaat naar het theater, je kan naar het zwembad. Um, de, er worden lezingen gegeven, er wordt uh, muziek overal gespeeld. Barretjes zijn er meer dan genoeg. Het is een hele uitgaansgebied. Uh, wat, wat, wat zijn de favoriete bestemmingen, weet u dat? Voor Nederlanders uh, voornamelijk Noord-Europa, West-Europa is heel erg in. De Middellandse Zee blijft altijd heel erg in trek. En uh, de laatste jaren uh, gaan veel mensen ook bijvoorbeeld naar Dubai uh, varen. En de Zuidpool, toch? Uh, de Zuidpool, daar kan je ook inderdaad naartoe, maar dat is wel heel erg prijzig, hoor. Oh ja, ja dat wel. Hebt u het idee, beleven Amerikanen, die, die identificeren wij met het begrip cruise, beleven die zo'n reis anders dan bijvoorbeeld Nederlanders of Russen? Ja, ik heb het idee dat bijvoorbeeld Amerikanen hechten bijvoorbeeld heel veel aan een casino. Uh, en zij bezoeken graag oh ja. s avonds een avondse casino. En dat zie je bij Nederlanders veel minder. Um, ja. Verder zie je dat Amerikanen heel veel excursies ook boeken. En dat doen Nederlanders ook weer veel minder. Die gaan liever zelf op pad als ze in een stad zijn. ja. Is, er, is er ik daar enige... iets toevoegen? Ja, Robert Portier. Ja. Uh, hier in Australië is het uh, heel populair om met kleinere schepen... naar heel afgelegen natuurgebieden te gaan. En dan gaat er bijvoorbeeld aan boord een topkok mee die heerlijk kookt. Of een bioloog waar je mee kunt uh, snorkelen... en die je dan uitlegt wat je bijvoorbeeld ziet. Oh, ja. uh, dus een beetje van die gespecialiseerde trips... Dat hele massale, dat is maar voor een deel van de markt. Uh, je ziet dat er ook steeds uh, luxere en steeds gespecialiseerdere cruises komen. Naar nou, bijvoorbeeld van die hele gekke bestemmingen, zoals Dubai of de Zuidpool. En in mijn geval dus hele afgelegen natuurgebieden. Ja, Mirjam Weda, is er één cruise reis die u ooit zelf nog eens zou willen maken? Ja, ik zou eigenlijk nog wel heel graag naar Alaska willen. En ook naar China en Japan. Oh. Dus er zijn twee verschillende cruises, maar die staan echt op mijn verlanglijstje nog. Of, of bijzondere boten waarmee u zou willen varen? Ja, nou, er zijn twee schepen. Die zijn de grootste van, uh, van alle cruiseschepen. En daar zou ik eigenlijk ook nog wel een keertje op mee willen. Ja. Hoe heette die? De Oasis of the Seas en de Allure of the Seas. Ah, ja. Ja, die... en, en Australië, wilt u daar niet eens een keer heen? Daar hebben we het nu toch over met Robert ja? kwartier? Ja? ja, het is alleen een ja. beetje lang vliegen. <laughs> uiteindelijk ooit nog wel een keer. <laughs> ja. Want er komen mensen ook van de hele wereld in Australië, rond. Ja hoor, het, is, het merendeel van de gasten zijn natuurlijk Australië zelf. Want uh, ja, zoals al gezegd wordt, het is nog wel een eentje vliegen voordat je hier bent. Maar um, ja, er komen steeds meer mensen die natuurlijk die uh, vreemde plekken van Australië... of juist de Pacific willen zien. Ja, en die vinden zo'n schip toch gemakkelijk. Ze hoeven ja. zelf niet te reizen. Het wordt ja. voor ze gedaan. Oké. Okay. Nou, dank Robert Portier. Dank... Uh, Mirjam Weeda, voor jullie toelichting op de uh, fabuleuze ontwikkeling van, uh, van de kroesmarkt. Het gaat goed met de cruise, is onze boodschap. Uh, dank u wel. Graag gedaan. Uh, dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Max van Wezel. Zo in Casa Luna sportcommentator Philip Koken over zijn demente vader. En ik eindig met een gedicht van Charles Ducal. Zaterdag. Alleen zaterdag heeft een sleutel. Dan gaat de eenzaamheid dicht... Ik wil ik, een onbewoond lichaam dat achter de spiegel verborgen zit. Een wit reptiel op de badkamervloer, dat tegels in modder verandert. En water in lust. Een mond die zich kust als een likkende vlam. Een heksentoer. Tot de deur klikt, het plots zondag is. Een stem, snel zich afdrogen, kleden, het hemd, stijf als een imperatief. Rein naar buiten treden. God ziet.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 Zondagnacht tussen 2 en 6. KRO's Nacht van de Filmmuziek. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 77% van de mensen met een tablet gebruikt deze tijdens de televisie kijken. Nu hoor ik u denken. Wat kan ik daarmee? Direct in contact komen met kijkers bijvoorbeeld...